Die wie er achter de aanval zat, is niet bekend. In Zuid-Soedan wordt al een tijd lang gevreesd voor een burgeroorlog. De politie mag vanavond en vannacht bezoekers van het Nelson Mandela Park... in Amsterdam-Zuidoost fouilleren zonder een directe aanleiding. Dat heeft de gemeente besloten nadat er de afgelopen dagen... meerdere confrontaties waren tussen groepen jongeren. Er gaan beelden rond van een mogelijke schietpartij afgelopen nacht... En ook zijn er op sociale media oproepen gedaan voor confrontaties en feesten in het park. In de Eredivisie is NEC tegen Willem II geëindigd in een gelijkspel. Het werd 1-1. De wedstrijd in Nijmegen werd wel een tijd stilgelegd. Twee spelers van NEC botsten in de eerste helft frontaal tegen elkaar aan. Een van hen, Dirk Proper, werd met een brancard van het veld gehaald... en is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Volgens de club gaat het naar omstandigheden goed met hem. En het weer, vanavond is het nog een tijd helder... maar later neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar een graad of zes. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui. En een stuk kouder dan vandaag. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 listening to DJ Mario Sanford and DJ Malso on CFM's Nightwalk Mainstage. Main Stage. Ben zijn de aflevering van de Nightwalk Mainstage op deze zaterdag Koningsdag. Mooi weer. Vorige week een paar technische probleempjes. We zaten op uh, Digital, op de NDSM, uh, NDSM Werf of NDSM Dackyard. En uh, ja, ik heb begrepen, het eerste uurtje ging niet goed. Het tweede en derde uurtje, dat uh, ging weer een beetje redelijk, geloof ik. Maar uh, het eerste uur, het uh, belangrijkste uur, waren we niet op de radio. Dan horen je non-stop muziek onze excuses daarvoor. We zijn er weer bij zaterdagavond. De Nightblock Main Mainstage. De eerste uur het beste van Dance Army een beetje pop. Tussen door laatste show nieuws. De party opdater natuurlijk de tiende boven. Beste plaats van de dansgroep. Vandaag waren er we weer een hoop feestjes natuurlijk. Ja, koningsdag Het hing er een beetje op de belangrijkste, nou ja, doet het hem geloof ik hè. Dat was met, uh, met het Koningshuis wat langskwam. Willem-Alexander, Maxiba en de kids. Die, uh, die moesten wat later beginnen. Want uh, ja, de paus is uh, afgelopen week uh, overleden. En uh, vandaag was de begrafenis. Dus op de NOS werd eerst tussen 12 uur... Uh, werd, uh, of om 12 uur in ieder geval werd, uh, was de begrafenis uh, op, uh, op de tv. En daarna begonnen uh, dan even wat later de Koningsdag uh, met uh, het Koningshuis... Nou ja, waarschijnlijk heb jij er geen last van gehad... als je daar niet geweest bent in Doetinchem. Beetje ver weg, hè? Zelfs Willem-Alexander wilde niet doodgevonden worden, maar... <laughs> zo heb ik gehoord uit betrouwbare bronnen. Zaterdagavond ook in Zandvoort was het gezellig. Want ja, het weer is mooi. De toeristen zijn er. En uh, gaat het altijd goed. We zijn bij je tot aan middernacht. de opening hoor je trouwens Alex Pereira met Deep in my soul. Onderweg zo meteen Tommy Davis. Maar eerst hoor je hier uh, Birdie en Michelle Weeks... met I Feel the Joy. I feel it. show the night walk main stage the <laughs> night walk main stage the home of house music and awesome vibes extended dap En daarvoor horen we Tommy Davis met Over Again. VFM Zandvoort Nightwalk Mainstage. Zaterdagavond Koningsdag, hè. Nou ja, morgen is het eigenlijk, hè. Dus, uh, maar aangezien het op een zondag valt, dan uh, mogen we niet uh, ja, mogen is een groot woord, maar met geloofsovertuiging op zondag uh, hebben we geen feestjes. Alhoewel, uh, hè? In ieder geval, dus vandaag is het koningsdag en op zondag is dan een rustdag. Maar ja, als je het anders gaat bekijken, morgen is natuurlijk de koning officieel jarig. Uh, he, heeft die privéfeestje? Tief hem De Nederlandse R&B groep Replay trekt dit najaar langs de theaters met een nieuw tournee. De voorstelling Kijk om je heen, je bent niet alleen, is vernoemd naar een tekstregel uit het nummer Kijk om je heen uit 1998. De tour start in september en doet onder meer Amsterdam, Almere, Utrecht en Rotterdam aan. Tijdens de show brengt Replay naast bekende nummers ook nieuw materiaal tegen horen. De tour is voor ons heel Persoonlijk zegt de zanger Mark uh, de we willen mensen laten voelen dat er altijd verbinding mogelijk is. Soms hoef je alleen maar even om je heen te kijken. De Replay werd in uh, 1994 opgericht in Rotterdam. Er bestaat uit Henk Waard, Camille de Wit en Dagriet. De, de groep scoorde hits met nummers zoals 'Ala D', 'Ik leef alleen voor jou', 'Never nooit meer'. En de mannen stonden in het afgelopen jaar nog in het theater met de R&B groepen Romeo. De kaartverkoop voor de nieuwe tour is uh, donderdag begonnen. En uh, een leuke uh, feitje is uh, in een van de clips uh, kom ik voor. Ja, ik heb geprobeerd om ik er nog geld voor kan krijgen. Maar uh, ja, dat ging hem niet worden. Ze hebben ooit uh, in het voorprogramma gestaan van uh, Destiny Child. En uh, ja, tijdens de, de, de, de, de opbouw en alles uh, was een replay aanwezig. En uh, ja, meerdere malen sta ik daar op beeld. Ja, je moet het weten. Als je denkt, van, ik kijk ernaar. Nou, ik heb het niet gezien. Heel eerlijk, ik heb het ook niet gezien. Hè? Het waren zoals dat mensen erop wezen. En uh, ja, als je dan uh, de start, stop en pauze... dan uh, zie je jezelf meerdere malen voorbij komen in de clip. Dat is toch best wel grappig. Hier hebben ze antwoord, dat is Replay met een Nieuwe tournée. En uh, de artiesten die dit jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Basel, mogen op het podium en in de Green Room niet meer met een regenboog of andere pride zwaaien. Alleen nationale vlaggen zijn toegestaan. Tongfestivalorganisator European Broadcasting Union, EBU, uh, bevestigt het nieuws naar berichtgeving van de deze omroep DR. Alle deelnemer, artiesten, als deelnemende artiesten de regels overtreden, kan het gevolg hebben om voor sancties het gaat. Op welke sancties, dat is niet duidelijk. Waarschijnlijk net als uh, vorige Word je er gewoon uit geflikkerd hè? Bij het podium geldt er een vrijere vlaggenbeleid. Alle vlaggen die volgens het bij een wet zijn uh, toegestaan mogen worden gebruikt. Dat geldt straks voor het publiek. Fans mogen dus uh, een prijsvlag meenemen. Alleen uh, de deelnemers niet tussen. Ja, hè? Zie je, we hebben zandvoet. Dan zou je denken van, uh, waarom dan? Vorig jaar er waren er heel veel klachten over het vlagbeleid in Malmö. Sommige fans moesten uh, afwijkende vlaggen, zoals de regenboogvlag... of de Europese vlag, aan de deur inleveren. De Zwitser-winnaar Nemo mocht de non de vlag niet op het podium meenemen. Dat is vertelde later de vlag naar binnen smokkel te hebben. Ja, zou ik ook doen hè. hebben ze antwoord ik lul weer veel te veel. Zaterdagavond, jouw stapavond. En dat is de Koningsdag. Koningsavond moet ik het nu maar noemen. We gaan door met muziek. KPD met Party Rocket. I'm a Party Rocker. This is made sense. Um, all my friends were going to get jobs. I was like yo, I just want to DJ. I was like yo, I can make a career out of this. I'm a Party Rocker. What you want to play, and you're taking them on a journey. I can't lose. I won't need anybody to book me. The promoters they need us. The crowd coming to see the DJs. The issue is the lazy DJ now. This is a fact. I want a DJ now. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music.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 Jack, jack, jack, jack your body. Everybody wanna be somebody. No address. At a party, come on. DJs and more. Night, not, not nightwalks, nightwalk's main stage. Hosted by Mario Zanfors. Tying all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. Mario Jattis en Mr. G. Back to the old school. We worden de Yuski remix. Die we hemzelf voor het party update. Voor deze zaterdag 26 april. En zoals altijd beginnen we even met de Scape in Amsterdam. Bekele special Brainwash. En vandaag natuurlijk uh, Kings Day Edition. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Met natuurlijk uh, onze eigen Zandvoortse Raimundo. Die, uh, die heeft natuurlijk daar de line-up in handen. En uh, voor meer informatie, check uh, even uh, de website. Uh, escape.nl E-S-C-A-P-E e -S -C -A -P -E. Ik schrijf het altijd op met een X en dan kom je er niet via de website. E-S-C-A-P-E.nl En natuurlijk blijven op ons eigen zand. Raymond overavond heeft hij meegenomen. Cinnamon, Shannon Delani en Mr. Heids. En natuurlijk sexy Mr. S is aanwezig op zijn saxophone. Dat is dus in de uh, Escape in Amsterdam. Brainwash dan Kingsday Special. En als we dan naar een andere het feestje gaan is, encore in de Melkweg in Amsterdam. Vanavond de uh, Ancore Kingsday Special. En dat begint uh, normaal gesproken rond de klok van En vandaag beginnen ze wat eerder. Op 10 uur vanavond beginnen ze in de Melkweg in Amsterdam. Uh, Ancore Kingsday Special. Dat is natuurlijk de hoop of hiphop RB Avro en Dancehall. En het is onder andere met Jeffrey, j Kwan, Anno, Jano. I Prime, Join, Lee... Nils, wax brand, dash. Gewoon even kijken op de website, uh, aan elkaar geschreven En vandaag hadden we natuurlijk een heleboel uh, feestjes Onder andere Breda, 538 En uh, nou ja, in Amsterdam waren ook genoeg feestjes Nou ja, hier in Zandvoort ook, overal waren feestjes met gezellige muziek En op het strand natuurlijk ook Maar vandaag uh, onder andere Kingsland Festival ...2025, begon vanmiddag om 12 uur... En is inmiddels alweer afgelopen... ...van 12 tot 8 in het Luppi Stadion... het uh, natuurlijk Kingsland Festival... ...en voor meer informatie kan je even de website checken... ...voor de after... Uh, Kingslandfestival.nl En wie waren er allemaal? De bankzitters, Hilal Wahib, Jonah Frazier, Chris Cross Amsterdam, La Fuente was aanwezig... ...Wil Klein, Mr. Belt Weasel... ...Ronnie Flex, Roxy Dekker... ...Krobi, Yves Berendsen... Body MC, nou, gewoon een heleboel. Benny Rodriguez, trouwens, was er ook bij. Dat krijg ik net in mijn oor gefluisterd. Uh, Het Was gewoon weer in de gezelligfeest. Kingslandfestival.nl. Het Olympische Stadion. En tot zover ook de party update. We gaan door met muziek, want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Vandaag zaterdag 26 april. Wat dacht je van J Vegas met Good Things? ...Sapp Jr. met Get Down... ...en daarvoor horen we Nolak met uh, Tambouris... Steve Zand voor Nightwalk steeds Koningsdag... ...is even tijd tot de Nightwalk 10... ...welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs... ...op de radio, op de streams... ...en natuurlijk op de in- en outdoor festivals... ...en waarschijnlijk op het feestje waar je vandaag was... Uh, ...tijdens Koningsdag... ...deze week op 10... ...Pasha met The Cool To Be Careless... ...op 9... Gucci en Doop Earth Alien met Funky Shit... Op 8, Pospa en Ra met This Rhythm. Op 7, de shapeshifters en de, de remix van uh, Tropolism met Lola's theme. Op 6, Cruel Summer Again van Bob Sinclair. Op 5, Black Shouts uit Italië met uh, Nothing Better Than Music. Op 4, David Pan, Cadou en Crushy met The Night Train. Oude gouden klassieker, 10 jaar geleden was het een grote hit. En ze hebben het weer opnieuw uitgebracht. En deze week op 3, Chris Lake, Abel Balder The Ease of My Mind. Op 2, Lo Steppa en Capri uit de UK A Got The Funk. Deze week op 1, Jocelyn Brown, Luke Alessi en Chloe Collette met The One. Die hoor je nu op CFM Zand in de Nightwalk Mainstage. Jocelyn Brown, Luke Alessi en Chloe Collette met The One. De nummer 1 en de Nightwalk 10. You are the one. Vibes across the Netherlands And, and through around through the, world. the world This is The Nightwalk Mainstage Only on CFM The best new tracks in House, Tech House and more You hear it only On the Nightwalk Mainstage Uitgebracht op Jeff uh, Review Recordings. Recordings moet ik zeggen. Komt er lekker uit, jongens. Doe eens een biertje. En daarvoor horen we de nummer 1 in de right Walk 10. Jocelyn Brown. Luke Alessi en Chloe Collab. Met The One Extended uh, Mix. Nieuwe nummer 1 in de rij right 10. Nee, nou, nieuwe nummer 1. Hij stond er vorige week Vorige week stond hij er ook op. Uh, kwam hij nieuw binnen op nummer 1. Maar uh, toen ging er wat fouten. Uh, aangezien we bij uh, Digital zaten in, uh, op de, uh, de NDSM-werf in Amsterdam. Ging wat fout met de verbindingen dus. Eh. Ja, ik kon niet. Eh. Ja, ik zat er niet in. <laughs> op een of andere manier. we hebben ze antwoord. Het eerste uurtje zit erop. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. Als je er natuurlijk op zit te wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks in het de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Voor nu nog even muziek. Onderweg uh, Cubico met You Must Cry Maar eerst door hier steppen en Capri met Got The Funk. En tot zometeen aan de break. You the phone, you got the phone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 Techno and dance. Nightwalk Mainstage.